Twee uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. Een deel van het personeel van een verpleeghuis in Amsterdam... gaat vandaag niet aan het werk om te protesteren... tegen de hoge werkdruk en doorgeslagen flexibilisering. Het gaat om 25 mensen van de facilitaire dienst... van een woonzorgcentrum van de Osira-groep. De bewoners worden zoals normaal verzorgd... en ook de kamers worden wel schoongehouden. Volgens Alpva FNV is het de eerste keer... dat verpleeghuispersoneel staakt.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 Francis Broekhuizen. Wat een toestand in het ziekenhuis, dat vuurmedicentrum in Amsterdam, daar ga je toch niet voor je londen toe? Nou, doen ik dat toch al niet, of mijn lol naar een ziekenhuis, zelfs niet op bezoek. Maar toch, wat kennen die doktoren, toch arrogant zijn ook. Hè? Zoals ook die man laatst, die chirurg, die tulken... die wel eens even zou vertellen wat er met onze prins aan de hand was. En daar klopt toch geen moer van. En ze hebben ook altijd van die arrogante stemmen. Hè? Zo van eh, Druimeldags een druppel en twee tabletten. Wat zegt u, dokter? Druimeldags een druppel en twee tabletten. Oh, dank u wel. En ik was ooit bij een gynaecoloog En dan leg je al voor joker Maar die had ook nog eens haast. En die zei... Eén pep uit. Ik zeg, wat zegt u dokter? Eén pep uit. Ik mocht niet mijn hele broek uitdoen, want het kostte hem te veel tijd. Gaat verdammen. Nou ja, er zijn nog een hoop andere dingen. Lens Armstrong al zijn truien kwijt. Prins Harry nakend. En dat enge lachje van die brief. Ik Maar ik laat het er maar bij. En volgende keer dan doe ik de verkiezingen. Doei doei. I'm going to step off the land now. That's one small step per man. One giant leap for mankind. Jawel, jawel, waarde luisteraars. Het is weer zover. U hoorde het vertrouwde geluid van onze eigen groentevrouw Anne Dodemans. En als zij te horen is zo laat in de nacht, dan zijn we echt, echt begonnen. Dank, lieve groentevrouw. Kijkt u even op haar website groentevrouw.com voor meer bijzondere observaties van deze eigen gerijde dame met het hart op de tong. En ik hoorde jullie al lachen, ja. Oene en Mark Tuinstra. Ja. Goed, uh, welkom. Dit is de Nacht van het Goede Leven. Vier uur lang een genot voor het oor met interviews, observaties, korte en lange verhalen en veel fijne muziek. En over fijne muziek gesproken, u luisterde naar het orkest van de Boulevard Broken Dreams met Beguine de Rèves Brize. En ik heb het net even aan Mark gevraagd, het is Beguine hè? Volgens mij wel, ja. Ja, precies. En uh, Beguine is een soort uh, uh, langzame Roomba. Volgens mij kan je het zo noemen, ja. Oké. Okay. Ja. Nou, ja. We, we gaan zo uh, naar jullie luisteren. Uh, bries betekent natuurlijk gebroken dromen, Broken Dreams. En ruim 20 jaar geleden speelde het Boulevard Broken Dreams Orkest... live op het door Terts Brinkhoff opgezette festival... met dezelfde melancholische naam. Zij reisde rond met uh, één tractor... en al snel groeide het uit tot een groot rondreizend festival... waar kunst, muziek en theater centraal staat... En tegenwoordig heet het festival De Parade. En uh, was het vandaag de laatste dag van dit sprankelende zomerfestival. En u hoorde het al net in het Radio 1 journaal. Het had een record aantal bezoekers. Goed, uh, daarom begon ik dus deze uitzending met uh, dit opwekkende... maar iets wat treurige, spannende nummer. Hm. Um, elke reis begint uh, met een uh, kleine stap het onbekende. In, uh, Adeline is nog op vakantie en ik ben dus uw rijdschids in deze donkere nacht. En mijn naam is Francis Broekhuizen. Nou ja, welkom trouwens aan mijn uh, gasten van vannacht. Uh, zij komen uit het groenste stukje van Amsterdam. <laughs> Amsterdam-Noord. Uh, Boksend en uh, feestend en uh, kerstbomen verbrandend uh, in, uh, zijn jullie hier naartoe gekomen. Uh, zij maken een mix van improvisatie-jazz met een flink uh, scheut wereldmuziek. Welkom Oene van Geel, Mark Tuinstra en zo dadelijk, hij is nu even nog, zit hij tegen de vleugel aan, yeah, Nitti Ranjan Biswas, oftewel de Noordanians. Dankjewel, dankjewel. Hey jongens, hartstikke welkom. Dankjewel, fijn om hier te zijn. hier te zijn, ja. te gek, want... Ultra late night show. Ja, hebben jullie nog een disco dutje gedaan? Even een kort slaapje van tevoren. Uh, nee, ik niet. Jij wel, toch, Oene? Ik probeerde het, maar dat lukte niet. Dus toen ben ik lekker Adriaan van Dis gaan kijken. Oh, ja. Oeh, uh, nou, ja. Ja, oh, ja. Ik heb ook een stukje gekeken. Dat was ja. mooi, hè? Ja. Ik heb hem ja. gemist, helaas. Maar... Ja, want ik kan uh, nu eigenlijk gewoon de legendarische vraag stellen. die ik eigenlijk al mijn hele leven wil stellen. Jongens, uh, rood-wit. Of uh, oh, een biertje? <laughs> Mark trekt nog even een biertje. Ja, yeah. en Oene, jij zit aan het fris. Ik je? zit aan de nootjes. Oh, nou, dat is uh, ADA <laughs> van ja. Disc 2.0. Ja. Goed, uh, even kijken. Nou ja, goed, voordat we met elkaar de diepte ingaan uh, hier uh, in de Nacht van het Goede Leven... Uh, nou ja, lijkt het me gewoon verstandig uh, om even naar jullie te gaan luisteren. Maar um, uh, uh, zijn jullie nog naar de parade geweest eigenlijk? Nee, ik helemaal niet. Nee. Ik, was op, ik, was, ik ben op vakantie. Ik ben net terug op vakantie. Dus okay. Ik heb nog helemaal niet... Uh, en waar geen, ben je geen, geen, geen kans gehad. Ik ben uh, in Engeland geweest op vakantie. Engeland, Engeland? Zuid-Engeland. Aan de zuidkust. Eerst naar Brighton en toen zo langzaam. Oh, zomer. Brighton. Ja, leuke stad. Mooi? Ja. Zo'n uh, vergane glorieplaats is dat toch? Nou, sommige delen wel. Er staat, dus wat, wat volgens mij bekend is van Brighton... is dat er zo'n uh, oude pier is. En die ja. is een soort afgebroken. Met ja, een soort koerhuis-achtige cool situatie. En waar alleen het skelet nog van over is... Oh. En ja, dat was heel mooi, ja. En maar nou... het is een hele leuke, hippe, hippe stad ook. Ik vond het, veel, ik vond het echt verrassend, uh, verrassend leuk en levendig. Met veel kroegen, veel muziek. Veel, uh... Ja, veel muziek. is. Dus heb je dingen, nieuwe dingen ontdekt? Nou, ook veel de, de muziek op straat en veel kroegen. Je hebt natuurlijk ook in Engeland zo'n hele lokale... of zo'n zo zo zo zo volksmuziekcultuur die veel in de, in de kroeg ook plaatsvindt. En dat heb ik ook een hoop gezien. Van de de, de, de acoustic, ja, ja fiddlers en met de akoestische gitaar en met de banjo's en weet ik veel wat. En dat is heel leuk. Oké, okay. nou, we gaan straks luisteren naar een, een, een nieuw talent. Ook met fiddler en de gitaar. Ga vast naar je plek. Ja, goed. Want dan ga ik jullie even, ja, zoals het hoort, serieus en voor het echi aankondigen hier in de Nacht van het Goede Leven. Zij komen uit Amsterdam-Noord. En of zij mannen met gebroken dromen zijn, nou ja, dat lijkt me sterk. Want hun muziek is sprankelend en bruist als een mooie lichte Spaanse kava in je glas. Dames en heren, Oene van Geel op viool, Mark Thuisstra op gitaar. En op Tabla hoort u Niti Rajan Biswas. Ik geef graag de frequentie vrij aan de enige echte Noordenians. Thank you. Den, to get in den, tuk den, tuk den, tuk tuk den, tuk tuk den, den, den, tuk den, tuk den, tuk den, den, den, tuk den, tuk den, tuk den, tuk den, Dames en heren, hier op Radio 1. De Volkskrant noemt ze al... A three-headed monster with the lightness of a ballerina. With great precision, they play the most complex rhythm and intricate breaks. Dat is eigenlijk in het Nederlands geschreven. Eigenlijk in het Nederlands geschreven. Ja, is een beetje vertaald om een soort van internationaal team. Oh, ja, maar jullie zijn behoorlijk internationaal, Mark Duinstra. Ja. <laughs> een driekoppig monster hier in Hilversum, hier op Radio 1. Uh, dankjewel, Mark, Nieti en Oene. En uh, welk nummer was het trouwens? Uh, pak die maar, ja. Dit was uh, Jogga -jog. Wacht even hoor, ja, hij is nu aan. Is ja, dit was Jogga uh, Jog. -jog. Ja. Uh, het proces is heel leuk, want ze gaat het vaker bij ons. Niet ja. die kwam met de, met de eerste ideeën. Ja. Uh, en toen dacht ik van hé, hey, te gek, daar, daar kan dit nog bij. En uiteindelijk uh, mengen we al die ideeën gezamenlijk. En zo vormen we heel vaak... De stukken zich bij ons. Ja, want jullie de, de cd heet Tabla Rasa. Wat, en afleiding is natuurlijk van tabula Rasa, onbeschreven blad. Ja. Jullie beginnen echt als uh, onbeschreven blaadjes. Ja, eigenlijk is dat... <laughs> Kom, zo, zo diep, Kom, diep zitten, gaat het uh, in die, die hier, zin en, niet, Mark. dat ik gewoon dacht van... Uh, ja, dat het gewoon echt een soort woordgimmick okay. was. Oké, okay. nou, we, gaan, we gaan zo dadelijk uh, dieper met jullie uh, op de materie in. Dan um, ga ik eerst even vertellen aan um, uh, de luisteraar wat we allemaal de komende vier uur nog gaan doen. Nou goed, het eerste uur dus een Ordanians, het driekoppige monster wat vuurspuwend uh, hier het, het gebouw aan het uh, afvikken is. En terecht, prachtig. Uh, in de tweede uur krijgt u van mij een verslag van een erg leuk festival, uh, wat ik net heb ontdekt. En nee, het is niet de parade, hoewel dat natuurlijk ook een erg fijn festival is. Maar dit festival heeft de spirit om net zo populair te worden. Het ligt niet in de randstad, maar hoog boven in Groningen. Het is het uh. festival Hongerig Wolf. Je komt niet hongerig vandaan, maar eerder oh, goed leuk. cultureel verzadigd. Ja, want jullie hebben net, uh, jij hebt net gespeeld op uh, de fiets jazz, uh, de, de Summer jazz Fietstour. Ja. ja. En... Uh, daar mochten wij ook met de Ordanians vorig jaar spelen. Ja. En dat is voor mij het, het allerleukste jazzfestival ja, dat van Nederland. Is, dat is het allerleukste jazzfestival. Ja? Nee, en wat nee. maakt het zo leuk dan? Het is fantastisch. De, er zijn heel veel te gekke groepen. Ja. Goede muziek. Uh, mensen uh, fietsen van kerkje naar hooischuur. Een heel parcours ja. waar ze heel veel verschillende dingen zien. Dus de sfeer is ook te gek. Uh, dus het is echt een stuk, wordt... een stuk fietsen en dan jazz luisteren en dan, ja, dan weer een stuk ja. dan, dan weer door. Ja, ja, ja. Dus je moet ook een setje doen van ongeveer drie kwartier, zoiets. Weet ja. je. En dan kunnen ze, daarna kunnen ze mensen op de fiets stappen en op naar de volgende. Die maken ze een heel parcours. Want hoeveel uh, optredens kun je zien op zo'n dag dan? Nou, wel een stuk of dertig, denk ik, zoiets, toch? Ja, ja zo maar als je, als je een beetje zo gaat of... fietsen, dan kan je er misschien al snel zes mee pakken, zoiets. Oké, okay, en, ja, dan, en dan, dan kun je zo'n soort dertig artiesten inderdaad ja, ja. ja, want het zit uh, Oostrum, is het ook, hè? Zegt het goed? Ja, Garnwerd, Lagerort, Oostrum, en... Oostrum. Ja, dat prachtige kerkje. Daar ben ik, uh, la, ook voor Hongerige Wolven ben ik daar uh, mogen overnachten. Okay. daarnaast. En wat belangrijk is, is dat de ontvangst is heel leuk daar. Super. Ze zijn super hartelijk en heel. En dus kan ja, helemaal niet. helemaal niet zo. Dat valt me op. Groningen zijn verschrikkelijk openhartig en vriendelijk. En ja. Mensen denken altijd: nee, de, de, het noorden is stug. En, uh, helemaal niet, hè? is niks nee, van waar. Het uh, noord, heb, het zit al in het woord. Hè? Hè? Daarom. Jullie zijn ook uh, hartelijk... Ik, ik ga door even vertellen wat we nog uh, in derde en ja, vierde uur gaan doen. Dan komen we zo bij jullie terug. Het uh, derde uur is uiteraard weer ingeruimd voor een hoorspel op herhaling. En vorige week heeft u kunnen luisteren naar deel 1 uit de serie Oorlog achter Prikkeldraad. Een uh, spannend hoorspel over het wonderlijke verhaal van Duitse strafgevangenen... die ontsnapt zijn uit een Engelskamp. En ditmaal het verhaal van de vliegende vluchtelingen. Ja, Wat en hoe, dat hoort u dus in het derde uur. En in het vierde en laatste uur, als de vogels alweer beginnen te fluiten, een sneak preview uit de nieuwste roman van schrijfster René van Marissing. Ook uit Noord, by the way. Ze leest in de buitenlucht onder de blauwe hemel voor uit haar nog uit te komen roman Strak Blauw. Weet je iets zeg, Mark? Ik wil je iets zeggen. Ja, ja, want want doe maar. Volgens mij, René van Marissing, ik ben gevraagd door Excelsior, de platenlabel. Die ja. organiseerde volgens mij aanstaande vrijdag ja. een soort avond met schrijvers. Ja. En volgens mij moet ik haar begeleiden. Oh, wat zou het gek zijn? Zei dat, ja. Renee van Marissing. Nou, ja. We gaan straks naar ja. haar luisteren in het ja. vierde uur. En dan kunnen we volgende week, of aankomende vrijdag. Ja, de ja, volgende aankomende week. Vrijdag, Aanstaande ja. vrijdag. Ja. Waar gaat dat uh, zich plaatsen? In de doha Oké. Okay. Nou, ja. Kijk. Het is, uh, In Amsterdam. Ja. Amsterdam-Noord. Noord. Ja. Noord. Het, is, sorry, het is, Amsterdam noord. zou een te veel Amsterdam... Ja. Uh, ja. uh, Nogmaals te ja. zeggen. <laughs> er is, het zou uh, de Noordeniërs die pluggen Amsterdam-Noord goed. Dan komen we zo weer bij jullie terug. Verder ga ik uh, vannacht nog op bezoek bij uh, Mikkel van der Meulen. En u hoorde hem vorige week al met zijn uh, dierenplaatjes. Een herhaling uit 2009 van de Nacht van het Goede Leven was dat. En ik ga vannacht bij hem langs om stiekem in zijn platenkast te snuffelen... en meer te horen over de grote Amsterdam avond in Paradiso... aanstaande donderdag, wederom in Amsterdam. En natuurlijk geeft Volkskrant recensent Sascha Kooistra... ons weer een voorproefje van de nieuwste muziek. Geef ik u verder liedjes om zacht bij wakker te worden of in te dutten... Of wellicht wiegelen met de tenen onder lakens. Of ja, als je op de weg zit, wilt tikken op het stuur. Het is maar net hoe je het zelf wilt. Hm. Voor vragen en opmerkingen kun, kunt u mailen naar hetgoedeleven.nl. Twitteren via het n8vhgoedeleven. Uh, luisteren uh, kunt u ons via de site van Adeline. Zij is nog op vakantie, maar de player op de site staat aan. Het is www.adelinevanlier.nl. Natuurlijk ook via de player van Radio 1. Uh, helaas is de webcam, die hebben we niet. En ik kreeg een mailtje van een luisteraar die zei... Ja, de webcam is uit en ik kan niks terugluisteren. Uh, u kunt terugluisteren via www.adelinevanlier.nl. Slash, schuine streep voorwaarts, uitzendingen. En uh, daar staat ook de playlist, dus wat we allemaal draaien. Maar goed, dan heb ik bij deze het mailtje beantwoord. Want ja, ik kreeg een mailtje terug van uh, de, de mail werkt niet. Hoe dan ook... U kunt dus mailen naar het Goedeleven het Karo.nl. Um, even kijken. Of ja, gewoon via de auto, wat ik zei. Of keukenradio. Of als je nog in bed ligt, lekker met je minitransistor uh, in bed. Gewoon via de ether, lekker oldschool. Nou ja, goed. Voordat we gaan luisteren naar De Nordenians... Even een klein voorproefje op het tweede uur. Hij trad op tijdens het festival Hongerige Wolf. En de nacht van het Goede Leven zou de nacht niet zijn. Als we geen nieuw talent zouden laten horen. Zoals deze kanjer. Dit is Beurt met het nummer Not Soft. Mm. in his gut it poisons the blood it takes over the soft Give on Natzaft van de plaat Arjen Ballet. En uh, deze is speciaal voor de moeder van uh, Bart van der Ent. Einde. Uh, ja, Bart van der Enten die, uh, die luistert als het goed is. Uh, ik had contact met hem. Zo, uh, terug naar jullie uh, Noordeniërs. Oh, straks hoor je trouwens een tweede uur nog meer van Bart van der Ent uh, in de Hongerige Wolf. Uh, dit was een nummer met gitaar, viool en een beetje drums. Uh, jullie staan bekend om jullie bijzondere combinatie van instrumenten... ...ten, moet ik zeggen, gitaar, altviool... Uh, en uh, tabla, dus ook een soort uh, percussie instrument uh, Hoe zijn jullie eigenlijk zo bij elkaar gekomen? Mark wordt naar Nitti, naar Mark, naar Nitti, naar Oen. Naar ja. <laughs> nou, ja. Hoe is dat zo gekomen? Ja, nou, is dat nou, geheim? Oe oe oe oe oe oe nee, het is geheim. Nee, totaal geen geheim. Nee, nee. Okay. Um, eigenlijk, ik kende Oen al uit allerlei andere dingetjes. We hebben wel in het verleden vaak samengespeeld. Maar Nitti woonde... Uh, of ik kende Nitti ook al uit de muziekscene. Zeg maar, en op een gegeven moment ontdekten we dat... Niet die in Amsterdam-Noord woonde en ja. ik ook. En dat we echt vier staten bij elkaar om de hoek woonden. Oh. En toen dachten we, nou, dit is eindelijk een keer een goede aanleiding... om een keertje lekker te gaan spelen met z'n tweeën. Dus we gingen op jam en op een gegeven moment kwam Oene langs. En vanaf toen, toen dachten we van, oké, okay, dit versloeg dit, dit, dit, de vlam in de pan, zeg maar. Ja, want uh, Oene, jij woont niet in Noord. En Ik ben een beetje een soort nep noorderling. Maar uh, ik woon er wel vlak tegenaan. Ja, en wel opgegroeid in Amsterdam-Noord, toch? Ook niet eens. Oh, want ze oh. zeggen toch al dat ik verveel mijn show in Amsterdam Noord. Hey, vervelen jullie niet in Amsterdam Noord? Amsterdam Noord is het uh, uh, heel, uh, heetste uh, stadsdeel van Amsterdam, vind ik <laughs> zelf. Ja, het is big and booming, hè? Dat zeggen ze ja. Nou, nee, de, de, de, de, de, de, de, de, het kan wel ontzettend veel. Met uh, de, misschien de gebruik, het weer het gaat weer een beetje af van hoe wij bij elkaar gekomen zijn. Maakt niet uit. Maar. Um, je merkt met, met de Noorderparkkamer en met het BP, de, de buurt, tankstation en allerlei andere plekken. Er komt nu weer een waterfestival aan, wat ze op MDSM ja. organiseren, waar we, waar ook, we gaan ook gaan spelen. spelen. Ja. Um, ja, want het, is, het staat bekend als ruig onontgonnen. Hè. Wat ik zei: uh, grote fik in, uh, in de flora-park en uh, dat soort dingen. Maar, uh, ja, dat is natuurlijk altijd wat je in de media hoort. Hè? Ja. Dat is precies. Uh, ja, je kan natuurlijk een heel negatief beeld schetsen met alle, alle negatieve verhalen uit de media. Uh, ja, ik vind Noor, ja. Amsterdam Noord fantastisch. Ja. Ja, ja. Ik ook, ja. Ja, wij Kijk, en ik vind Amsterdam Noord het, is het grootste stad, het is heel fysiek gezien, volgens mij in Amsterdam. Ja. Uh, waardoor het ook heel veel verschillende plekken en verschillende sferen heeft, vind ik. En het grappige is, als je, van, als je, als je drie straten uh, fietst in Amsterdam Noord. Ja. Dan, ben je, dan kan je in een compleet andere sfeer zitten dan, dan de vijf straten terug, zeg maar. Is dat ook hoe jullie muziek maken? Weet je, van, nou, van dat sfeer naar een, sfeer. Of uh, is dat een... Nou, oh, is, wel... ja, is dat zo? Nou ja, Nooit die of... muziek... We spelen volgens mij gewoon echt wat we... Wat we leuk vinden en wat die combinatie oproept. Ja. En we zoeken gewoon het avontuur. En denken daarbij niet al te hokjesachtig. Ja, nee. Zoals dit vorige stuk had duidelijk natuurlijk een, ja, want... een Noord-Indiase invloed. Ja. Hoe heette dat nummer trouwens? Uh, Jokka jog. En wat betekent dat? Dat kan... Uh... jog. Jok, nitty. Ja, yeah, dat was based in... Uh one melodic stru uh. Ja, je moet iets dichter bij de microfoon zitten. <laughs> uh, so was based on a raga called jog. Raga is een uh... Raga is this melodic structure what yeah. we play in Indian music. Oké, okay. komen we zo op terug. En jogajog uh, jog means communication okay. in, in in my language. Okay. So I call it jogajog. Oké. Okay. And your language uh, ik praat Nederlands tegen jou jij praat Engels terug Maar eh uh, my jogajog your language is Bengaals. Bengaals. Yeah. Oké. Okay. Nou, uh, we gaan verder communiceren met jullie uh, via de muziek. Ik zou zeggen, uh, Volgaan, hè? ja, uh, neem je plaats in. Ze lopen ondertussen. Uh, Oene pakt zijn altviool. Die zei ook net: ik ben echt altviolist en geen violist, maar daar komen we zo aan. Mark Gest zijn prachtige groene gitaar om en Niti staat achter drie tablas. Dames en heren, het monster gaat vuur spuien. De Nordenians, let's go. de noorderlijke ik, ja, ik uh, trap u zo af het volstel. We leggen het vuur aan de schijn dames en heren. Kom maar op met het volgende ja. nummer de heet noord bruin. Ja. Gaat hij gauw Oh! <laughs> High-fivend staan ze hier uh, in de studio, de Nordenians. Mark, Nieti en Oene. Oene, als jij zo vrij wilt zijn om uh, naar de microfoon te komen... en legt zijn viol neer, dan uh, kunnen jullie even uh, chill nemen. Oh, oh, oh, Wat hoor ik hier? Uh, uh, neem wat te drinken. Uh, water, wijn, bier. Uh, neem het maar. Uh, uh, goed, maar ja, dit was dus North Brown. Uh, Noordbruin. ja. Naar James Brown of zo, zei Ja, en een, een, een hele nieuwe van Mark. Oh, want uh, jullie schrijven los van elkaar? Of hoe, hoe, Ook wel. Elkaar. Dit is, sommige dingen ontstaan collectief... en ja. sommige dingen heeft een van ons duidelijk de, de grootste basic input in. En in deze was het Mark? En ja. En, ja, want uh, laten we maar gewoon even heel simpel... gaan jullie alle drie heel kort uh, ja, het hemd van het lijf vragen. De doopsail zoals Adeline het altijd zo mooi zegt. Uh, laten we maar even bij het begin beginnen. Um, dat is de Tante S-vraag. Ik weet niet of jij het typetje van Jurgen Raiman kent. Ja. Tante S. En die vraagt altijd wie is je vader, wie is je moeder? Oene? Uh, mijn moeder is een hele leuke, uh, spontane, hartelijke tante die onwijs van dansen houdt. En die heel onze grootste fan onze is. Onze grootste ook. fan. Komt bij elk concert. Oké. Okay. Uh, uh, ze ja. reist ook echt bijvoorbeeld naar Groningen? Of, uh... Nou ja, als, uh, als, als ze kan, dan doet ze het. Oké. Okay. Ja. En mijn vader die, uh, die, die, die is helemaal hardcore zit hij in de wetenschap en de biologie. Ja. En dat soort dingen. Maar als hij dat een keer neerlegt, dan komt hij ook heel graag uh, naar de Nordeniërs kijken. En die speelt zelf ook graag een potje gitaar en zingt heel graag. Ja, want uh, zij heb jij muzikale ouders. Dus die uh, vader speelt dus een beetje gitaar, of speelt ja. je vader gitaar? Mijn vader speelt gitaar. Als oh, je dat altijd in, uh, in balkan bent, ik heb mijn hele jeugd oh. heel veel Joegoslavische en nou, balkanmuziek ba balkan gehoord. Daar ben ik helemaal mee uh, gegroeid. Ja. Is dat ook uh, hoe jij aan de viool gekomen bent? Het schijnt dat ik een Roemeens orkest gezien heb, traditionele roemeense muziek... en dat ik toen dacht van, oh, dat wil ik ook. Is dat Tata Mirando? Nee, toch? Nee, ik weet, ik weet niet meer precies wie. In ieder geval denk een groep van daar. Oké, okay, en jullie gingen daar ook op vakantie? Of is dat gewoon uh, CD's? Niet speciaal, gewoon, gewoon en... mijn ouders hielden ook heel erg van allerlei folklore. Dus toen kwam altijd van alles langs thuis. Oké, okay, en uh, zo ben je, dat was zeg maar je eerste herinnering... is, is je eerste herinnering aan muziek? Oh. Ik denk het. Of in ieder geval, dat, dat is wat ze... Uh, mijn ouders verteld hebben dat dat de trigger was om, om viool te gaan spelen. Ja, want ik zie hem liggen. Je alt-viool, moet ik zeggen. Uh, pak, hem, pak hem nog eens even bij, wil je dat doen? Het uh, staat even op, want het is een, uh, een, een grotere viool. Uh, ondertussen wordt even een microfoontje opgeklikt. Ja, je, je voelt hem al aankomen, want... Uh, zo n, zo n, het is een oud viool een grote viool. Is het een, een speciale viool in de zin van uh, oud, klassiek? Nee, het is een, een nieuw gebouwd instrument door een Nederlandse bouwer. Die heet Jan van der Elst. Ja. Uh, je, hebt in, je hebt in de violenwereld het is soms terecht hele mooie oude instrumenten. Ja. Maar ik vind ook, er wordt ontzettend veel uh, goede nieuwe instrumenten worden er ook gebouwd... En ik wil gewoon op een uh, instrument spelen dat gewoon lekker klinkt en goed speelt. En dan maakt het mij niet uit of het uh, een soort Ferrari uit uh, 1780 is, zullen we maar zeggen. Nee. nee, want het is meestal met uh, het verschil tussen violisten en altviolisten... daar is een soort van animositeit tussen. Uh, wat, wat is dat, het stigma ja, van... van... ouder is een ja. beetje het ding van als je niet goed genoeg viool kan spelen... dan ga je alt-viol spelen. Oh. Ja. Um, wat in mijn geval natuurlijk, ik zal het maar bekennen, het geval is. <laughs> <laughs> uh, maar ik heb er een leuke draai aan weten te geven. Ja. Want uh, <laughs> nou, het, Voor mij is het, is het geluid van een alt-viool en het register... Mm -hmm. past heel erg uh, bij wat ik leuk vind. Ik speel graag met goede violisten, maar ik hoef het niet meer zelf. Je hoeft dus niet te, te soleren, maar je soleert hier nee, als een uh, Ja, oh. ja nee, dat soleren, maar ook, ook het bereik en, en de soort ja. klankkleur... Dat past een, wat dat betreft past een alt gewoon beter bij mij. Hmm. Want jij bent je bent niet een hele zware. Want dan zou je meer bas gaan spelen. Een zware uh, man met uh, dikke buik. En, uh, nee, je aan bent aan die buik een, werk rank, ik op het rank, moment. Uh, <laughs> Franke <Denk. We> Ding. <laughs> <laughs> veel bier en uh, veel ja. optreden onderweg. Uh, wat was je eerste liedje op, het, op de VO? Kun je dat laten horen? Mijn allereerste liedje, ja man. Um, ja, ik speel altijd met, met mijn vader allerlei muziekjes. Ja. En volgens mij was dit een, een, ook een folklore dansmuziekje. Uh, Ik zal een heel klein fragment spelen. Ja. Wauw. En uh, daar speelde hij een gitaar bij. Oh. En we deden veel Django Reinhardt liedjes ook. Okay, uh, Hot, Club, uh... Hot Club. Ja, dat was Hot eigenlijk Club mijn Frans. introductie voor, voor jazz en improviseren. Behalve dat je natuurlijk ook heel erg hoorde in de... zigeunermuziek muziek uit Macedonië en al die andere plekken. Ja, uh, Ja, zo is dat eigenlijk zo, gekomen zo is en is dat gekomen. ontstaan. Ik ben zomaar zeggen niet de route van veel violisten... altviolisten violisten vanuit een typisch klassieke opleiding... ...alleen maar nootjes spelen en dan gaan. Maar meer ja. vanuit het... Ook op een gegeven moment op de middelbare school. Folk -bandjes, folk rock achtige hoek. Ja. En zo langzamerhand de, de, de, de jazz, geïmproviseerde muziek en ook later Indiase muziek. Een andere grote. Ja, want je liefde in, zuid, in de zuid, -India India zuid indiase muziek. Want jij, Noord-India aan de ene kant met Niti en Zuid-India aan de andere kant met jou. En dan Mark Afrikaans. Dan komen we zo op. Maar je hebt zuid indiase muziek gestudeerd. Nou, daar, ik, heb, ik heb veel met mensen van. Uit Zuid-India gespeeld. Ja. En ik heb uh, op het Zweling Conservatorium ook les gehad... In alle, op een goede manier in alle muziektheorie van ja. Zuid-Indiaanse muziek. Ja. Maar ik ben een beetje een soort uh, hubo. Een soort doe het zelfer <laughs> wat dat betreft. Uh, maar gelukkig vind, vinden de Indiaanse mensen met wie ik speel... vinden dat gewoon leuk. Ja. En, en het zijn ook vaak mensen die ook van crossovers houden. En Ik moet zeggen, ik luister er ook ongelooflijk graag naar. En Noord is... of Zuid maakt mij dan trouwens ja? niet uit. Het uh... verschil geen idee tussen Noord en Zuid... Ja. Um, als je het kort moet zeggen, is Noord vind ik, is, is, is soms uh, meer aandacht voor lyriek ja. uh, en, en wat langer gestrekte vormen. Zuid um, ja. het klinkt wat exotischer voor ons, met een soort wildere uh, versieringen. Mm -hmm. En ook uh, er wordt flink op los gecalculeerd in, de, in de ingewikkelde vormen en ja. dat soort dingen. Heb je een klein stukje, heel kort... Zuid? Oh. Of is dat heel de, erg? Uh, ja, dat, je, dat zou ik eigenlijk ja. een dag aan Nitty vragen, denk ik. Of nou, dat doe ik. Weet je, oh, ik, ik kom okay. nee, dat is helemaal oh, prima, Mark. Nee, maar, uh, nee, maar nee, ik ga zo naar Nitty dan. Uh, ja, wat sorry, ik? O, nee, ik oh minuten. nee hoor. Maar ik denk inderdaad. Um, ik heb wel trouwens een stukje Zuid-Indiase zang bij me. Hmm. Daar zou je het nog veel beter aan, aan kunnen horen. Maar dat hebben we niet klaarstaan. Nee. Ik. Nee. maar nee. ik heb wel iets anders. Want je bent niet. Laten we Zuid-, -even, Zuid en noord india even, even liggen. Want ze spelen trouwens wel anders. Hè? Want ik zie dat jij je gitaar, of je gitaar, je viool op je knie houdt. Een altgitaar. Ja, altgitaar. Ze spelen in India de gitaar staand, toch? Uh, ja, ze zetten zet, zet hem, zet zet hem op hun knie. Ja. Dat is een heel, heel andere spelwijze. Dat, dat doe ik. Ja, staand als in de viool staand, inderdaad. Uh, ja, maar dat, dat doe ik zelf helemaal niet op die nee. manier ook. Nee. En je, hebt, uh, je bent niet alleen uh, violist, maar je bent, of alt-violist moet ik zeggen, maar je componeert, je speelt nog andere instrumenten, wat dan meer? Uh, Kagon wel, ja. en ik heb ook andere dingen gedaan, maar de, met name de, de percussie en het melodische, dat vind ik heel erg te gek, ja. en ja, componeren ook, dat je muziek mag schrijven die andere mensen spelen, en het liefst heb ik nog dat ze ermee aan de haal gaan en een beetje gaan muiten tegen mijn noten. Okay, weten tegen of, je noten? Ja, dat, echt dat vind mooi. ik altijd heel leuk. Ja, want je hebt ook, uh, zag ik een, uh, wat is het? Een, voor een, een, een metal band gecomponeerd, klopt dat? Ik heb ook voor, voor metal projecten gewerkt. Oh, ja, maar, het is allemaal muziek. Terwijl is... Je hebt geen uh, wilde rock aan manen manen. Uh, wilde... Nee, oh, maar. Uh, on met, uh, ondanks die, dat aankomend buikje en het korte haar, hou <laughs> ik onwijs van rock. Yeah! Ja, het, de tijd vliegt. Ik, uh, ik, ik laat het maar gewoon gaan, gaan luisteren naar jullie. Want je hebt vandaag al drie keer gespeeld, hè? Dus dit wordt je vierde keer? Uh, ja. Op de Uitmarkt de. de uitmarkt Met een ander geliefd bandje, dat heet Sap 4. Ja, I know. Zap vier En daar zijn we binnenkort ook met Erik Vaarsomorel en Niti... die je hier ook hoort, gaan we een heel leuk project doen. Met een soort fusie tussen flamenco-muziek en Indiase muziek. Want Erik Vaarsomorel is de bekende flamenco-gitarist. En je hebt ook net... Nou, we hebben veel maar in Groningen heb je ook met O, O, O, O. Ja, en is ook weer een... Ja, dat is van... Vier ootjes Een nieuwe groep met Tony Roo Oos Buikberber Berber en... Uh, Kenzo Kuzuda en mezelf. En en dat, de... is, dat is veel meer op de vrije improvisatie en verhalen, vertellerij. Maar eigenlijk, is, ik hou gewoon van, van muziek en van diversiteit daarin. Oké. Okay. Nou, laten ja. we gaan luisteren, jongens. Uh, Zeker. Derde nummer, Nordenians. Oene, Mark, Nitti... Dat is uh, echte nachtmuziek. En uh, hoe heette dit nummer, Nordenians? Dit nummer heette uh, Hell's Motor. Hell's Motor. Maar een beetje op... Uh... Hell Hartley, een ja. filmre filmregisseur. Sta ik aan of niet? Ja, hij ja, staat aan. Hell Hartley, filmregisseur. Ja. De, uh, welke films had hij ook weer gemaakt? Welke films had nou, hij ook weer gemaakt? Ze maakte in het jaren de of een zag ik ooit The Unbelievable Truth. Ja. Daar zat, zat een beetje dit sfeertje in vandaar. En Heerlijk, Het een echt. Motortje. Je, Het gaat zo dingo, dingo, dingo, dingo. -ding ik dacht, ik maak het, uh, Dit is een compositie van, van jou? Ja. Wauw. Ik loop uh, ondertussen even... Ik heb een, uh, nu een draadmicrofoon en een koptelefoon nog op. En dan loop ik nu naar Nitty. Hi, Nitty. Hallo. Want we staan hier bij... Uh, ja, dat gaat goed, Mark. Dankjewel. We staan hier bij uh, de tabla. Dat zijn uh, drie ja, uh, drums. Uh, well, generally is two. But this is the man drum. It's called the bayan. You Dit yeah? is de, de wat grotere. De groter. drum? ja, yeah, de bass drum. And this is the female drum, we call it tabla. Oké. Okay. And together we call it tabla. So, dus eigenlijk is de, het woord tabla komt van de female drum af? Nee, met one man and one female. Together is tabla. Ah, het is dus eigenlijk als een goede relatie. Ja, yeah. but because I love girls, so I use one extra. All the time, is. <laughs> maar je bent, uh, je bent net getrouwd, Nitti. Hoe zit dat dan ineens? Heb je een extra bijvrouw? Um, well, <laughs> I shouldn't really say these things on national radio. <laughs> ah, niemand luistert toch, ben je gek. Dus we zijn, uh, we zijn met vrienden. Zeg het maar. Uh, well, ik ben heel uh, bezig met die Nederlandse uh, meisje. <laughs> <laughs> ja, Want je bent net getrouwd hè? en jouw, jouw vrouw is, uh, is zangeres, hè? Ja, yeah, she sings opera. Is uh, het een uh, muzikaal huwelijk? Well, she used to take tabla lessons with me a long time back, and uh, then uh, the lesson became something else. Okay. So and. Uh, <laughs> so it, it it it it werd van van van spe de liefde voor muziek naar de liefde voor elkaar. Together. Ja, heel goed, heel goed. Hey, even <laughs> nog uh, terug naar uh, de, de, de question I ask also to uh, Oene. Um, but it sounds a bit strange. en uh, ik ga er even toch even in het Engels. Uh, het klinkt een beetje raar in het Engels als ik het aan jou vraag wie is je vader, wie is je moeder? want dan wordt het toch Who's your daddy? Niti, Who's your daddy? <laughs> <laughs> well, my dad is uh, he's a school teacher. Okay. And he he loves music of course, yes. and uh, he is into very much into cultural activities. Like he used to act. En tabla is basically uh, is the first love of my mother. Echt waar? Dus je hebt de liefde van je moeder heb jij overgenomen? Ja, yeah, so actually I'm the only son. So before I was born, she decided that if this is a son, yeah. he has to be a tabla player. So I had no other options. <laughs> But she, zij, zij, drumde dus terwijl ze zwanger was of speelde tabla. Hoe zeg je dat? Ja, The doctor was a family friend and that guy used to play tabla. En hij was een family friend so he used to come to all the gatherings parties and play tabla yeah and mom got very interested with the sound of tabla and of yeah. course they used to live in india so yeah. you hear indian music everywhere ja want jij komt eigenlijk uit bangladesh het ligt aan de rand was van india okay. yeah. so i became by by born i'm bangladeshi okay my parents used to live in india yeah so okay. when they moved i i, I was born Kun je nog iets, uh, iets laten horen op de tabla? Want je hebt die grote basdrum. Dat is de... Hoe noem je deze ook weer? Dit is uh, called the bayan. bajan. oké. Het betekent ook left. Ja. Yeah. En je speelt het met je, met je vlakke hand. Want het is een, een grote ketel met, uh, met een wit vlak en zwart. Dat is metaal, toch? Dit is metaal. Ja, yeah, dat is de hand. Ja, en het is skin. Het oh, geiten, is geitenhuid, ja? En dat zwarte velletje. Het zwarte dingetje is. Uh, is made out of. Uh, black stone powder and iron powder and a special glue. Oké, okay. so, steen, ijzer en, en lijm. Ja. The whole sound of tabla becomes. because of this drum. So if you. Uh, this black thing. Ja. Yeah. So if you take it off, it sounds like a jambe or... Ah, oké. Okay. Maar juist dat. dat uh, we, we hebben een enorme echo, maar het, het hoort erbij. We hebben dus als je. Nee dat geeft niet. Als je hier uh, dus uh, je kan hier uh, op op bassen. Laat hoor horen. Ja. Yeah. And this sound is called I don't know because it is man mandrum. Yeah. This sound is called gay. Gay? <laughs> really? <laughs> so this is how we play gay. And because it's very men are very flexible. Ja. Yeah. So you can make it gay or in Netherlands you call it like dui. We can also play that. Doei, Doei. Doei. <laughs> And En de vrouwelijke drum is ta, tin en tite. Tite? Tite yeah. en ga. Ja, ik weet dat jullie be interested in. Het is een heel seksueel instrument. We worden nu meer excited. Now. <laughs> <Okay>. <laughs> Zijn er dingen die jullie wisten trouwens, uh, mannen van de Nordeniërs? Ja, dit van man en vrouw wist ik wel, no. ja. Oké, okay, maar, maar gay en, en tita Gay heette, dat wist ik dan weer niet. Well, Mark likes gay a lot, the gay sound, and Una likes tita So I always ja. play gegetita gegetita. gege, Dat moet So gegetita titen, gege, dan is hij And then it's his two smiles, you know. Ja, ja, ja. And ding, ding, ding, Una is lekker ding. Ding, tak ding, ding, Una is lekker ding. <laughs> <laughs> dus je, maar jij speelt dus gewoon eigenlijk wat je zegt... Exactly. This is the oldest language we have in Indian tradition. So we have ten sounds. Yeah. And then we make small words like Dha Dha, Kita. Then we make a small sentence like mm -hmm. Like Francis, how are you doing tonight? So Deekradina. Mm -hmm. So you also mean wow. that. been uh, uh, I'm very fine. Speders? Ik ben ook I'm also fine. Wow. Maar het is bijna gewoon. Het is gewoon een conversatietaal. Hoe zeg je? Ja, sprakeloos. is It is conversation. Whatever we play in tabla is always a dialogue. Oké. Okay. So there is a question and there is always an answer. So it's always like dit, dit, dit, we try dit, make a dit, out of dit, dit, dit, dit, a dit, so dit, a dit, dit, a dit, dit, Oké, okay, is, is dat hetzelfde als. Want Mark, we, we komen echt tijd tekort. Maar is dat hetzelfde? Want jij, jij zit ook in een Afrikaanse band, uh, Ethiopische band, Batiband? Okay, of uh, ja, ja, uh, wat, ja, ja, ja, is dat ja, ja. de Batiband? De, de, de de ba ja, de Batiband met afro Niguzi, een zanger. Ja. En, en daar zit ook de. Tama in dat is de talking drum. Nee, de tama oh, zit erin. Nee, niet. Nee, nee, dat je bedoelt, ik ik speel ook met oma K. Dat is ja, een zijn precies, gelezen, dat en da, is daar zit weer de tama in, de talking drum. En is dat uh, komt dat uh, qua qua taal overeen met wat uh, Niti doet? Nou wel, wel dat, je, dat je in toonhoogte kan variëren, want je doet du du du du du du du du doen. Dat wel. Ja, maar... well, Talking drum is basically also like in South India we have uh, this other drum called kanjira which I also play. Dat is een heel klein uh, soort tamboerijntje. Nieuwe level zijn huis. Well. Is dat inburger of is het inburger? Ja, ik bedoel, ja. maar jongens, kom lekker uh, gauw bij de instrumenten staan. Want we, we, we uh, naderen de klok van, uh, uh, van drie. Helaas. Dankjewel, Niet. Je hebt ook nog gespeeld in het huis van George Harrison, hè? even heel kort. Ja, yeah, I was there in June. There was a special concert. I played with the legend Harry Prasad Chaurasia. Hij is our artistic director in Rotterdam World Music Academy. Yeah. And I happened to be the head. So we also toured a lot. And there was a special wish of. George Harrison he wanted the master to play in a special spot in the garden. He has a brief... bamboo player, huh? Flute bamboo player. flute. Yeah, he is the legend. Yeah. So that was uh, yeah, um, I do it uh, this kind of tours. Like that is the classical side and with Nordanians what you see is the side of the experimental part. And I'm talking and I'm playing at the same time and I do that always. Okay, ladies and gentlemen, dames and heren, tot de klok van 3. De Nordaniërs.